Dit is Kees Kwaks van de ANWB. We staan gecontroleerd op de A5 Haarlem-Hoofddorp tussen knooppunt Raasdorp en Hoofddorp. En op de A20 hoek van Holland-Gouda tussen de knooppunt en Kleinpolderplein en Gouwen. En tot zover de verkeersinformatie. In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. Leef je le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 Brengen ze voor u. Sheremoja, luister nu naar Conte Condoli en Lou Levi. Oh. down in the sound a little bit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 Amor one is titled Desi Banado.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 Ordinary people. Ja, gewone mensen. Vorige keer liet ik op verzoek iets van Al Rowe horen. En hier was hij subtiel op de achtergrond. Maar hij werd natuurlijk fantastisch begeleid door de gitariste George Benson. In een stijl die ik prefereer boven wat hij tegenwoordig ten gehoor brengt. En ja, Ordinary people. Een ander stukje wat ik uitgezocht heb is natuurlijk Miles Davis. kon niet achterblijven. En samen speelde hij hier met John Coltrane. Luister nu naar I could write A Gold Ride, een boek. No, <laughs> no,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 En uh, die jongens vond ik ook geweldig. Ik heb nog even bij Walter Kier staan kijken. Hij is natuurlijk een uh, enorme scheurder op de saxofoon. Maar mm -hmm. Dus dat moet je mag spreken. Toch wel gespreken. Ik mag hem toch wel graag horen en ja, zien. Ja, ja. Want die jongen is wel, uh, wel erg spectaculair. Ja. En voor de rest heb ik eigenlijk weinig gezien. Want ja... Uh,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 bij, hoe heet het bij Café Koper? Daar zo was het toch nog aardig wat voor. Ja, dat was binnen. toch wel aardig wat publiek, maar toen was het ook net een beetje droog, ja. want ik heb er zelf ook een poosje gestaan ja, ja, ja. en uh, weliswaar in het begin met de paraplu op, maar het was daar nog redelijk mm -mm. op een gegeven ogenblik. Hey, G, wat gaan we vanmiddag doen? Is uh, er nog wij spelen vanmiddag uh, bij Beats Club 10. Oh, gezellig.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 Het weer eerst zon nog later stapelwolken gevolgd door een enkele bui maximumtemperatuur een graad of 22